Vijf uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De effectenbeurzen in Azië zijn flink lager geopend... nadat gisteren de beurzen in Europa en de VS waren gekelderd. Bij het begin van de handelsdag waren de koersen in Azië al 2 tot 4 procent gedaald. Gisteren bedroeg het verlies bij de Dow Jones Index 3,7 procent. De AIX sloot 4,5 procent lager. Beleggers zijn weer in de greep gekomen van de angst voor een recessie. Dinsdag bleek dat de groei van de Europese economie in het tweede kwartaal vrijwel tot stilstand is gekomen. En gisteren waarschuwde de Amerikaanse bank Morgan Stanley dat Europa en de Verenigde Staten gevaarlijk dicht bij een recessie zijn gekomen. Het Belgische festival Pukkelpop, waar gisteravond door nood weer een aantal doden is gevallen, gaat vandaag door. De organisatie heeft de hele nacht gewerkt om het festivalterrein weer veilig te maken. De schade op het terrein in Hasselt is enorm. Er zijn Belgische media die melden dat er een vierde dode is gevallen. Maar dat is van officiële zijde niet bevestigd. Verder zijn er ongeveer 70 gewonnen, van wie 11 ernstig. De Pukkelpop-organisatie noemt het een lastige beslissing om met het festival door te gaan. Maar wil de mensen die willen blijven niet teleurstellen. Aan de Universiteit van Mexico-Stad is een jongen van 16 afgestudeerd als psycholoog. Voor zover bekend is de Mexicaanse tiener, die Andrew Almazan Anaya heet, de jongste psycholoog ter wereld. Op zijn zesde had hij al werken van Shakespeare gelezen en op zijn twaalfde ging hij naar de universiteit. Andrew liet het niet bij een studie psychologie. Over twee jaar hoopt hij ook als arts af te studeren. En in de toekomst wil hij onderzoek doen naar hoogbegaafde kinderen. Het weer: overwegend droog en vanuit het westen langzaam meer zon. In het noordoosten later op de dag mogelijk enkele buien. Maxima van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Op de wadden en het ijsselmeer kan een vrij krachtige westelijke wind staan. Morgen is een zomerse dag met veel zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Acht zuster. Astrid de Jong. De wachtkamer van de Nachtzuster is te bereiken via 0800-1121... of via nachtzuster-omroepmax.nl. Uh, twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. En chatten kan via www.nachtzuster.net. En nieuwe vragen zijn van harte welkom, hoor, want het is twee minuten over vijf... dus we hebben nog een uur te gaan in deze uitzending. En eigenlijk is er nog maar één vraag niet beantwoord... en dat is de vraag uh, van José over de uienschillen. Nou, oh, die is wel beantwoord, bedenk ik me net. Want iemand riep net dat dat gewoon heel goedkoop voedsel is. En dat ze dat dus krijgen. Dat die uien de moeite niet meer waard zijn om naar de veiling te gaan. En dat ze dus bij de schapen in de wei worden gegooid. Want schapen zijn in principe alleseters, Dus die knabbelen dat lekker weg. Nou, misschien heb je nog een aanvulling. Misschien heb je nog een tip voor Marcello Die heel graag met zes vakken zijn examen VWO zou willen halen. Zoals hij ooit aan begon. Hij moest uh, toen zes deelcertificaten halen. Haalde er vijf. En met de eindstreep in zicht werden het opeens dertien vakken. Dus als iemand uh, nog tips en trucs weet voor Marcelo... 0800-1121. Ook de vraag over de windmolens is beantwoord. Waarom ze linksom draaiden vroeger en nu rechtsom. En dat betekent dat er uh, helemaal geen vragen meer openstaan. Helemaal niks, niet? Nee. Nou, bel dan vooral naar 0800-1121 met al je vragen. Dan blijft de vraag natuurlijk over waar... over wie dit liedje gaat van Carly Simon. You're so faint. Ik vind het erg grappig dat ik op de chat Pimpelmees uh, zie schrijven... dat dit liedje waarschijnlijk over Jan Veen gaat. Dus Daar uh, moet ik dan een beetje om lachen, zo hier in de studio. 0800 1121 En dat nummer mag je ook bellen als je de crypto oplost. Dan moet ik heel even ondertussen de chat in de gaten houden. Want we doen tegenwoordig een soort wedstrijdje... of het eerder via de telefoon of via de chat wordt doorgegeven, de oplossing. Um, 0801121 is dus het nummer dat je kunt bellen... als je weet welk cryptogram of wat de oplossing is van het cryptogram... dat ik uh, nu voorlees. En de crypto luidt van deze nacht. Voor dag en dau. Voor dag en dau. En de oplossing moet bestaan uit... Acht letters, als je tenminste de ei als één letter telt. Zeg ik er een beetje voor. Acht letters dus. Voor, dag en douw. Nou, we geven het even door. 0800 1121 Als je de oplossing weet. Um, even kijken, Hans. Uh, ja. Hallo. Ja, hallo. Uh, ik, uh, met betrekking tot die vraag van Marcello heet die, dacht ik. Hè? Uh, uh, van, ja. Ze ja. schoten me uh, twee dingen dus te binnen... Van uh, wat ik onlangs uh, dacht ik in het nieuws had uh, meegekregen, was er een uh, middelbare school, maar dan gaat het natuurlijk wel om het nieuwe systeem waarschijnlijk. Die ja. inderdaad, uh, zeg maar, dus uh, mm, ja, uh, VWO-leerlingen, die, die, die de zaak net niet volledig hadden met betrekking tot een, uh, om een volledig VWO-diploma te kunnen krijgen. Ja. De, die school. Uh, ...heeft toen zelf een creatieve oplossing gevonden... ...want het was mogelijk wel voldoende... ...om die leerlingen een HAVO-diploma inderdaad te kunnen geven. En ik, wow. heb, ik heb vooral het idee dat Marcelo, inderdaad ja. het liefst VWO... ...maar ja. een mooi afgerond diploma inderdaad bij hem thuis wil zien. Ja, ja. ja. En, en, en, en dan is dat natuurlijk alweer, alweer een diploma hoger dan zijn MAVO-diploma. ja. Dus, dus, dus in die richting uh, zou je misschien inderdaad ja, wat verder informatie kunnen zoeken of googlen. Ik had geloof ik wel begrepen, en of dat dan van het ministerie van het onderwijs kwam, dat dat geloof ik niet de bedoeling was. Maar, maar, <laughs> ja. maar dit dat vind is... ik altijd zo mooi als mensen gaan zeggen, ja maar dat is niet de bedoeling. Ja, dat impliceert eigenlijk al dat het mogelijk is als het niet de bedoeling was ja ja dus maar ik heb het ja. idee want ik heb dit nog niet al te lang geleden in het nieuws gehoord dus dat die zaak nog uh, loopt ja. dus dus dus dit is misschien voor Marcelo iets te onderzoeken om uh, om misschien sowieso misschien uh, met die certificaten van TWO onvolledig volledig misschien wel een HAVO-diploma te kunnen krijgen. Dan kan hij met die certificaten een HAVO-diploma misschien nog in elkaar vogelen. En dan kan hij, als hij naar de universiteit wil via zo'n colloquium, daar krijg ik allemaal mail over, colloquium docum, dan kan hij dat, dat als je 21 bent en je wil graag naar een universiteit als een soort toelatingsexamen doen. Ja, dat is een soort toelatingsexamen. Ja. Maar, maar dat, dat kun je natuurlijk niet in een mooi lijstje, zeg maar. Nee, inderdaad. precies. He, dus ja. hij heeft liever denk ik een mooi, mooi eindexamen diploma. Ja. Dus, dus, dus misschien dat hij op deze manier nog wel aan een haven-diploma kan komen. En een ander ding wat ik inderdaad ook ja, bedacht was eigenlijk inderdaad, van uh, want hij leek inderdaad dus, dus teleurgesteld, zeg maar, in, uh, in het ministerie van Onderwijs of ja. in, in, in de overheid. En ja, uh, ja je mag wereld. inderdaad van een ja. overheid inderdaad verwachten dat het een betrouwbare overheid is. En hij gaf wel aan dat hij gecorrespondeerd had. Mogelijk misschien met de overheid zelf. Maar, uh, ja, misschien zou hij inderdaad deze kwestie eens juridisch kunnen voorleggen. Uh, aan een, uh, ja, bij een rechter. En, uh, ja, dan kun je net zo ver gaan. Je kunt gaan tot aan Europa. Of, of via een ombudsman. Want van een overheid mag je ook verwachten. Dus, want die heeft in het verleden, met het behalen van die certificaten, ook een uh, diploma in het vooruitzicht gesteld. En dat, dat mag een overheid denk ik ook niet. 1, 2, 3, zeg maar inderdaad, zeg maar dus, uh, uh, ja, dat vooruitzicht uh, zeg maar weghalen. Ja, maar ik weet, ik weet niet precies hoe het zit. Maar volgens mij ja. uh, is deze wijziging in de regelgeving echt al jaren oud. En op een gegeven moment uh, kun je niet meer iets aanvechten als het redelijkerwijs niet meer haalbaar is. Nee, daar, daar, daar heb je mogelijk gelijk aan. Zeg maar, dus het was waarschijnlijk handiger, want je noemde geloof ik al zeven jaar geleden. Ja. Dus uh, Ja, dan wordt het natuurlijk inderdaad langzaamaan wel iets ingewikkelder. Hè? Dus, en, en misschien ja. heeft de overheid ook wel voor een uh, fatsoenlijke overgangsperiode uh, dus, uh, uh, gezorgd. Dat ja, dan zou kunnen, als... ja aan zijn zorgplicht voldaan. Maar, maar goed, die kwestie van, van, van wat ik onlangs... dat was, dacht ik, een scholengemeenschap. Ik weet niet ja. waar in Nederland. Maar die had, geloof ik, aan, aan zijn VWO-leerlingen... Die, die, die, die de zaak niet compleet hadden voor een VWO-diploma... die hebben ze een HAVO-diploma ja. gegeven. Nou, dat vind ik dus. mooi. Het blijft door, door een zure appel heen bijten dan... maar de appel wordt wel iets minder zuur, denk ik. Ja. ja ik, vind het, ik vind het een mooie suggestie. Dank je wel ja. daarvoor. Dus misschien kan hij daar nog op uh, ja. googlen. Dan, uh, want want dat, uh, ja, dat heb ik inderdaad uh, ja, onlangs. Uh... Nou, ik vind dat dat. Ga maar googlen. Vind ik geen advies voor de nee. nachtzuster. Want dat zou voor alle vragen. zouden dat eens antwoorden kunnen geven. Maar hij zou wel eens in, kunnen informeren. de opleiding waar hij de deelcertificaten gehaald heeft. of hij daar dan een HAVO-diploma mee kan krijgen. Je ja, zou ja, dat ja, toch gewoon van, moeten kunnen weten voor hem. Ja, ja oké. Okay, maar als je misschien inderdaad. Uh, uh, Googelt, dan krijgt hij misschien uh, die scholengemeenschap uh, waarvan ik dan ja. dus de naam niet en weet. En als die scholengemeenschap het kan, dan kan, moet zijn scholengemeenschap ja, dan, het ook dan kunnen. Ja, dan krijgt hij waarschijnlijk via Google toch, toch uh, meer Je informatie. blijft volhouden, hè? Je hebt echt aandelen in Google, of niet? Nee, nog niet. Oh, moet je doen. Ja, ja, het is een heel goed systeem. Oh, ja. Ja. Je moet alleen oppassen voor koekjes. Ja, ik, ik, ik hoor je er wel eens vaker over zeggen. Ja, uh, dan kunnen we alles wel googlen. Maar je bent ja. inderdaad liever dat mensen nu nog even niet gaan googlen. Maar dat ze nu nog even Nee, hey, Iedereen mag van mij gaan googlen. Alleen het principe van dit programma is dat je ja. advies krijgt. En, niet dat, ja. en dat advies dat kan dan altijd wel luide googelen. googlen. Dus daar schieten we natuurlijk ja. niet op. Nee, het is, moet, maar ik, dit is wel een goede tip. Misschien dat hij daar iets mee geholpen is. Dank je wel ja. daarvoor. Ik hoop dat hij luistert en dat hij dan nog een HAVO-diploma kan, ja. uh, kan binnenhengelen. Dat zou fijn zijn. Bedankt, Hans. Oké, okay, dag. Dag. Koen? Ja? Goeienacht. Goeienacht. Zeg, ja, Koen, waarom ben jij ja wakker om 14 minuten over vijf? Ik, ik, ik zit nog te werken, net zoals jullie. En wat zijn we aan, het werk aan de, wat we voor werk aan het doen om 14 over vijf? Um, voor uh, Breda ja. ben ik de grote markt. ...mocht in 3D aan het uitwerken. <laughs> nou, hadden we het net over Google natuurlijk. En je hebt Google Street View. Ja. Maar Google Street View, die houdt op bij de grote markt... ...want dan mocht zij met de auto niet opkomen, waarschijnlijk. Uh -huh. En uh, mijn opdrachtgever is onder andere gemeente Breda. Ja. Tenminste, ongeveer. En uh, die hebben mij uh, gevraagd om voor een evenement... Uh, het plein in 3D uit te werken. Ja. En daar zit nogal wat werk in. Cool. En aangezien ik overdag aan het verbouwen ben in mijn kantoor... moet yeah. ik uh, s'nachts even lezen. Jeetje. Ja. Ik vind het prachtig, want ik, ik verwacht natuurlijk van alles... als ik vraag waarom ben je zo vroeg wakker. Maar niet, ik ben een grote markt in uh, 3D aan het uh, uittekenen. Nee, dat, uh, daar kom je niet zo vaak tegen, hè, dat antwoord. Nee. Valt het mee of valt het tegen? Het valt heel erg tegen. Ja, want je zei het is ja. nog moeilijk. Het is moeilijk, maar dat wist je natuurlijk van tevoren dat het moeilijk was. Ja, maar ik had wel... ingeschat dat ik er uh, 270 uur mee bezig zou zijn. 270 uur? Ja. Doe je iedere baksteen? <laughs> nee, nee, bijna. bijna <laughs> ja, nee. Nee, ja goed. Uh, hoe uh, Google uh, dat zelf uh, allemaal doet, uh, dat, dat kan ik niet. Die apparatuur die kan je natuurlijk niet betalen. Dus dan doe je dat allemaal met de hand. Jeetje. Uh, nou ja, tenminste, allemaal met de hand. Ik heb natuurlijk software ervoor, maar uh, bij lange na niet de programma's die uh, Google uh, kan betalen. Nee. Dus oh. zodoende. Het lijkt me wel leuk. Ja, het is heel erg gaaf. Ik ja. kom het je graag een keer laten zien. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Het is hele slechte radio om, uh, om dat te gaan zitten bekijken, maar je ja, een webcam? Of, uh, nee, joh, of nee? Ik, heb gegeven, ik zit nog steeds in de noodstudio. Ik zit volgens mij. Volgens mij vieren we volgende week. Dat we anderhalf jaar in de noodstudio zitten. Nee, we zitten best wel al lang in de noodstudio. En nee, we hebben hier geen webcam. Maar het schijnt te gaan geruchten. Dat we binnenkort weer naar de grote, gewone grote mensenstudio. Uh, van Radio 1 mogen. Wauw. En daar, joh. zes camera's, belichting. make-up voor voorzieningen. Echt, uh, ja, ja. drie kleedsters, mijn drie haar kleedster. wordt gevlochten voordat het programma begint. Gevlochten, ja. Ja. <laughs> in ja, in 3D. Ja, wordt ja, in 3D, ja. kan ik dan gevloggen. iets voor je doen dan. Ja, dan kan jij het weer uittekenen. Iedereen ja. blij. He, he. Hartstikke nou. leuk. Ja, oh, en waar belde je eigenlijk over? Nou, ik had eigenlijk nog een leuke aanvulling, of ja, misschien een leuke aanvulling... Ja. op um, het uh, gezegde, hij is mooi de saak. Oh. Het is eigenlijk, hij is de saak. En uh, dat komt van het uh, Franse gezegde, Ver le jac. Oh ja. Je dus het is straks al even zelf een Jacques. Maar ja. het is dus Ver le jac. En uh, dat is ontstaan in 1880... Um, en in die eeuw was uh, onder andere de naam Jacques, die was een van de simpele namen. Uh, zoals ook Gilles en Guillaume. Um, Gilles is trouwens te, ja, naar het Nederlands te vertalen vermoedelijk naar Gilles. En Guillaume naar Wim. Ja. En dat waren eigenlijk de namen van uh, mensen die ja, geen studie hadden, een slechte achtergrond, um, uh, simpel van geest waren. Dus, de dus zulletjes. Ja, en, die, en dan, die dan ook nog in dienst moesten, ja. Ja, wellicht. Ja, want anders, ja, dan, anders dan halen we het hele verhaal van de vorige bellen eronder onderuit. Dat vind ik ook weer zo zielig. Ja, 1880 is natuurlijk na Napoleon. Dus, ja. uh, denk ik. Ja, ja. goed zo. Ja, maar um, uh, even kijken, wat ik wil. Uh, maar ja. vind ik dan zo raar, want verle ja, betekent eigenlijk doe de Jacques ja, doe als Jacques waarschijnlijk dan. Nee, want dan zou het verkom ver Jacques moeten zijn. Uh, ja, eigenlijk wordt dit gezegd ook niet meer gebruikt. Want het, het grappige is, is dat ik... Vorige week ben ik in Frankrijk geweest. En ja. uh, we hebben heel veel Franse vrienden. En wat je dan vaak zit te doen is de Nederlandse taal te... Uh, ...de overeenkomsten te, te zoeken. Yeah. En gezegd, het zijn gewoon hele leuke dingen... ...die yeah. je vrij snel terug uh, ziet. Zo uh, kan ik uh, nog herinneren dat, uh, dat we het over onder de tafel door hadden. Het uh, is soele table. Dus eigenlijk gewoon letterlijk te stalen. Te stalen. Maar op een gegeven moment hadden we het erover. Dat vol mijn vader, die heette Hans. En kwamen wij op Hans Worst. En yeah. dat kennen we dan weer niet. Dus nee. we pakte het woordenboek erbij... Dan kom je op bouffon, uh, dat is nacht of imbécile En ja. toen zeiden zij meteen van faire l'imbicil. Ah. En faire beciles, dat is eigenlijk de tegenwoordige vorm van faire le jac. Maar faire l'imbicil, dat vertaal je als uh, de lummel uithangen. Ja. De, dus maar dat is iets is anders dan of... de sjaak zijn. Ja, ja als je Want de sjaak zijn maar... is weer te vertalen als de pineut zijn. De pineut, dat kan de ook, De ja. pineut. Ja. Verle pinu. Ja. Pinu. pinuut, Pin, Pinoir. Pinu, pino. Dat weet ik niet. Ja, maar dat is wel leuk. De spreekwoorden vertalen is leuk. Little apple, little egg. Ja. Dat soort nou, dingen. Nou ga je trouwens wel een beetje weg. Uh, ja, dat ligt aan mij. Een noodstudio. Ja, het ligt allemaal. Het is allemaal een noodstudio. Maar ik ben zo blij dat hij er is. Want anders, waren, anders hadden we constant geboren en gezagen van de verbouwing op de achtergrond. Dat is nog veel erger. Maar wat ik me nou afvraag, hè, want jij vertelt het hele verhaal van Verles Jacques. en dan vertel je erbij 1880. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je het eigenlijk dat je het bijna zojuist hebt lopen uitzoeken? Dat laatste van die 1880 wel. Inderdaad. Ja, dat weet je niet uit je hoofd. Nee, natuurlijk niet. Dus, dus dit is een typisch geval van, ik moet, ik moet een heel plein in 3D tekenen, maar ik heb geen zin. Dus ik ga nu mijn huiswerk uitstellen en ik ga jaartallen zitten opzoeken. Uh, weet je, als grafische heb je twee beeldschermen Ja, ja. Vond zelfs drie. Het is uitstelgedrag. En, uh, je hebt zeker ook de awas al gedaan. Uh, nee, Oh. <laughs> Daar heb ik zo'n knopje voor. Ja precies, maar je hebt hem wel ingeladen. Uiteraard. Nou, maar dat doe je iedere dag? Ja, onder twee dagen waarschijnlijk. Echt waar? Of drie dagen. Ja. Dat hou je netjes bij? Uh, nee. <laughs> ik zeg ook waarschijnlijk. Goed, Omdatelijk. maar dat, dit is ook zo grappig. Je denkt: leuk, ik bel even naar Radio 1. En voordat je het weet, moet je, zit je wel landelijk toe te geven dat je niet op regelmatige basis je vaatwasser in- en uitpakt. Ja, inderdaad. Goed, nou dan ben je mooi dat de sjaak. Ik had nog wel even een vraag ja, in de Oh ja, nou daar zijn we voor, ja. Um, die meneer die had het op een gent ook. Uh, die de, de verklaring had voor hij het zaak. Over uh, Ramplassemand. Ja? Of, uh, ja, Ramplasseman. Oh, oké. Okay. Dat heb ik dan misschien verkeerd uh, verstaan. Nee, het, het kwam van uh, Ramplassaman en dat werd dan uiteindelijk Rappenchamp. Oké, okay, maar wat voor vertaling had hij daarvoor? Voor Rappelachan of voor Ramplasseman. Ja. Rappelachan was de vervanger. Oké. Okay. En dat was uh, een beetje uh, doorgevervoegd tot uh, Rappelachan. Ja, nou goed. Dan zou het best allemaal bij elkaar kunnen passen. Uiteindelijk uh, is het dan weer... Ja, klopt het? Ja. Uiteindelijk wel. Uh, uh, nu had yo, ik had zelf yo, ook nog een vraag. Oh, mooi, want we hebben nog um, 36 minuten en geen vraag meer over behalve de cryptogram. Nou, daar komt ie dan. Ja. Um, tegenwoordig wordt vaak uh, gezegd, u heeft. Terwijl ja. het in principe is, u, u hebt. hebt. Ja. Want u, volgens mij, moet je altijd kunnen vervangen voor je. Je hebt, en niet je heeft. Ja. Um, de vraag is waarom mensen dat nou opeens allemaal gaan zeggen, net zoals hun ja. hebben wat zij hebben is. Gaan we het allemaal, ja... Ja, maar ik vraag me af, want volgens mij mag het wel, hoor, u heeft... Ja, het mag wel, maar het is eigenlijk de verkeerde persoonsvorm. Het is de derde persoonsvorm. Hmm, ja. ja. Ik, u uh, heeft. Ik ga eens uh, proberen erachter te komen. Of mag, u heeft... Dat wil, ik, dat wil ik dan graag uh, weten. Ja, het mag wel. Het wordt heel veel gedaan. In reclames zie je het ook heel veel. Ja, maar, ja. maar het klopt toch niet? U hebt klinkt. Nee. Uh, kring. 0800 1121 over de U heeft U hebt kwestie. Yes. Dank hè? Ja. En uptekenen nu. Nee, ik ga naast poppen. Nee, nog eventjes die laatste... Even nog die boom daar links achter. Nou, vooruit dan. Hey, maak die nog even af. Ja. Doei. Ja, dat takje rechtop. Ja, okay. dat ene takje kan er nog wel vanaf. Oké, okay, doeg. Hoi. Ah. Zo. Um, uh, voor dag en douw is de cryptogram de opgave. Als je weet uh, wat dat moet worden van acht letters. En ik geef een kleine tip. Dan rekenen we de I als één letter. Dus de IJ als, uh, als één letter. Voor dag en douw. Acht letters. 0800-1121. Als je het weet. Ik um, Jasper? Ja, hallo. Hallo. Uh, ja, ik, uh, ja ik, ik heb een stiekem vraag. En ik hoorde dat hij een paar weken geleden al beantwoord is. Maar misschien dat het nog even herhaald kan worden. Een stiekem vraag? Ja, waar, waarom poezen spinnen? Ach ja. Ja, daar, daar hebben we het een paar weken geleden inderdaad vier uur ja, lang over gehad. ook nou, belachelijk. Ja. Schandalig. Ja. ja, maar het nare is, ik kan ook zo niet even reproduceren wat nu uiteindelijk het eensluidende antwoord was. Want ik, ik heb net twee nieuwe en die liggen hier zo tegen te spinnen, schoot aan. Zo te ronken, dat ik denk van, hé, hey, ja, waarom doen jullie dat eigenlijk en andere dieren niet? Maar goed, dat, dat was directe aanleiding. Andere aanleiding was, uh, dat is niet direct een vraag, maar wel wat dit programma teweeg brengt, dat... Uh, Twee hennies in, in Zils Vlaanderen, zelf woon ik in Amsterdam, uh, weer via dit programma tegen ben gekomen. Twee hey, hennies? Ja. En is, is een henny, is dat. Uh, Dames, uh, uh... ja, ja, ja. Nee, maar betekent een henny een, een vrouw, of heten, ja, ja, ja. De, heten de hennies ook Henny? Ja, ze heten allebei Henny en ze okay. wonen vlakbij elkaar in Zeeuws-Vlaanderen... maar kennen elkaar helemaal niet. En, en, ja, de, ja, dat... Ik nee, me maar ik dacht dat jij gewoon henny's zei als sommige mannen zeggen kipjes. Nee, nee, En dat nee, jij nee, Henny's nee, nee, zei. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. ze heten gewoon Henny al. Ze heten allebei Henny in Zeeuws-Vlaanderen, kennen elkaar niet... maar door het programma en jou hebben ze elkaar nu leren kennen. Ja, ze, ze hebben mij op programma gehoord en de ene heeft me toen gekoegeld en... Uh, <laughs> Een vriendin van 30 jaar geleden. Ja, nou ja dat soort dingen. Ja. En, die, en, en, en, en die andere? Uh, is een buurvrouw van twee huizen verder, maar die, ja, die heeft daar ook een huis en, en ja, zit daar heel veel. En ja, die. die uh, toevallig was ze vandaag in Amsterdam en zei ze van, uh, ja, de, de, ik hoorde jou. Uh, ja, nou ja, ook zo'n dagmens. Maar hebben de twee hennies elkaar nu al gehend? Tegen... Nee, nog niet, nog niet. Dat, dat ga ik uh, nog doen. Dus jij hebt nu twee de, de, de, de, de, de, stom toevallige hennies die weer contact met jou opnemen. De, maar, de, de, elke, maar ze wonen een meter bij elkaar vandaan, maar hebben elkaar nog niet... Uh... Nee, nee. Nou, wat een toeval. Ja, misschien luisteren ze nu dus. En de, de luisteren denken ze, van, nou weet je wat, ik trek nu de stoute schoenen aan. Ik ga even naar de toe en dan lopen ze naar elkaar toe en zijn ze allebei niet thuis. Ja. Ja. Goed. En, um, en dan had, ja. had ik er nog één bedacht uh, van de vragen. Ja. Uh, ik, ik, ben, ik, ik heb een, ja, hoe noem je dat, uh, in de jaren tachtig heeft de woningbouw bij mij uh, een, een, een soort systeemplafond, uh, verlaagd plafond erin gezet. En dat heb ik eruit gesloopt en ik ben nu een nieuw plafond er zelf aan het inzetten. En aan de ene kant uh, ben ik met glaswol bezig, maar ja, ik, ik had wat dingen in de uitverkopen en ook een rol steenwol en, en ja, misschien tot een andere klusser mij kan uitleggen van het wat en waarom er steenwol en glaswol bestaat. Maar eigenlijk gewoon het verschil tussen steenwol en glaswol? Of, uh, ja, verschil? nou ja, de ene is heel kriebelig. Dat glaswol, dat is echt vreselijk. En dat is ook een vraag waarom, waarom dat zo kriebelt. Maar de, de, uh, ja, dat ik denk, van die, die zijn er allebei. En allebei hebben ze, hebben ze dus uh, tegen geluid en uh, tegen voorwarmte, voor isolatie. Ja van, van waar, Waarom zou je het ene of het andere gebruiken? Ah, dat... oh, oké. Okay. De voor- en nadelen van steenwol en glaswol ten opzichte van elkaar. Ja. Nou, dat, dat moet toch nog even lukken in het laatste half uurtje, toch? Ja. ja. Nou, ik ga mijn best doen, Jasper. Oké. Okay, en dank. waarom spinnenpoes, hè? Ja, het ligt weer op. Het, het, het wordt hem niet, denk ik hoor, want volgens mij is er gewoon geen verklaring voor. Maar misschien dat iemand dat nog eventjes kan verzinnen. 0800-1121. En uh, goedjes aan de poesen. Ja, dank je. Dag. Dag. Johan. Goedemorgen. Dat is lang geleden. Ja, ik heb vakantie gehad, drie weken. Waar ben je naartoe geweest? Uh, zoals elk jaar naar Zeeland. Zeeland. Zeeland, ja. Je, Zeeland. Dan kun je toch gewoon bellen? Ja, maar nee, dan, dan slapen we in de kerkven en dan zou ik s'nachts mijn vrouw wakker bellen. En de hele, hele camping? Nee, het is een hele rustige camping. Is het is een rustige camping. Er zit bijna camping? niemand, dus en daarom zitten wij er. En heb je ook zo'n grottig weer gehad? Nou, maar daar mopperen wij nooit over, want wij zitten daar het hele jaar door in het weekend. Oh. En we hebben heel veel alternatieven als het wat minder weer is. Dus met slecht weer, zogenaamd slecht weer, worden wij niet gepakt. Maar wat ga, als je daar drie weken zit, wat doe je dan zeg maar, op de derde dag van week drie? Lezen. <laughs> Boeken lezen. Johan. Dan kan ik uh, drie, vier weken aan een stuk. Maar dan hoef je toch niet voor in een, uh, in een krappe caravan te gaan zitten? Nee, maar dat zit ik niet in een krappe caravan. Want er hangt een hele grote voortent aan. En daar weer een hele grote luifel. En daar oh, je bent van die, die mensen 100. die eigenlijk gewoon een heel dorp hebben nagebouwd in Zeeland. Precies. Maar hoe lang zit je dan in de auto naar Zeeland toe? Uh, van hieruit, uh, dan rij ik heel netjes. Dus net geen 120, uh, anderhalf uur. Zo. Ja, nou dat is heerlijk. Nou, in die tijd kun je twee chocoladecakes pakken. Ja, en 20 kruidkoeken. <laughs> als je, je maar door Als dat zou kunnen, ja, dat dan moet kunnen, je een ja. grote oven hebben. Ja, um, waar bel je over, Johan? Ik had een vraag. Ja. Kun je, als je een nieuwe auto koopt, heb je tegenwoordig met, uh, met de nieuwe kentekens heb je twee cijfers, dan drie letters en weer een cijfer? Uh. Zou het wel eens kunnen uitkomen dat je bijvoorbeeld rond gaat moeten rijden met uh, PVV? Oh ja. Dat zou ik niet prettig vinden. Ja, Kun maar het... je dan zo'n oh. kenteken weigeren. Nee, maar alle bestaande combinaties zijn er toch al uitgefilderd? Dat weet ik niet. Alle... CDA wel, dat ja, weet ik wel. Ja, VVD ook, volgens mij. Dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval een aantal uh, combinaties zijn wel mogelijk. Maar dan wordt PVV, ik bedoel, als CDA niet wordt uitgegeven, dan wordt PVV zeker niet uitgegeven ik hoop het, maar stel dat je dus een combinatie zou krijgen waarvan je zegt, nou, dat wil ik helemaal niet. ik zou liever met een drieletterig het is nou drieletterig woord, ja, of een drieletterig woord. hoe zeg je dat? ja. maar in ieder geval met een uh, schuttingwoord rondrijden dan met Pvv. ja, zou ik oh ja. Vinden. Oh. maar ik denk volgens mij wordt Kut er ook uitgehaald. ja, dat wordt er zo. maar ook met een d. daar geloof ik ook dat het niet bestaat, maar. Nee. Eigenlijk blijft met... er niet zoveel over. Als het eruit gehaald wordt, is het geen punt. Nee. Maar als het er niet wordt uitgehaald, kun je dan een kenteken weigeren? Zeg, ja, hoes. Maar daar gaat het niet om vijf nou jaar. Ja, de ik denk dat PVV wordt wel uitgehaald. Maar ik krijg ondertussen op de chat is iemand die heeft een kenteken dat uh, begint met ZZP. Ja. Dus ik kan, me, ik kan me voorstellen dat je denkt: nou ja, nee, nou ja. Ja. Volgens mij, als je stel dat, dat je een goed verhaal zou kunnen hebben... dat je een bepaald kenteken niet wil. Ja. Dan is dat meestal al wel een combinatie van woorden dat niet, die niet bestaat. Com ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Denk ik zomaar. Dat is mijn vraag. Ja, dat is leuk. Dat je dan in een, uh, een, uh, een uh, saai-grijze Opel Astra rijdt... en dat ja. je dan in je kenteken BMW hebt. Ja, dan, dan, dan dat zou grappig zijn. Maar als, als het zo zou zijn dat er een aantal combinaties niet mogen, nou, dan zijn ze zo weer aan het eind van de serie. Want dan uh, is het uh, snel klaar. Ja, maar, dat is, nee, maar je kan met drie letters en, en, en, en drie cijfers kun je heel eind, toch. Ja, daar kun je een heel tijdje vooruit kun je gekocht. Echt heel veel. Oké, okay, maar het is wel grappig gegeven. Als je dus uh, uh, een bepaalde combinatie krijgt, kun je die weigeren. Ja. Want wat het ook is, als je, als je iets, iets krijgt wat voor jou gevoelig ligt. Nou, je kunt ook oma krijgen, je kunt ook opa krijgen. Dan je... moet je andere auto kopen. Nee, kijk, ik kies een auto en ik krijg ja. een nummer toegewezen. Ja. En daar heb je helemaal geen invloed op. Nee, dan kan je niet meer zeggen van nou, ik neem de auto toch niet. Nee, kun je dat niet kan niet ik meer. Ik kan dan niet meer garage houden. Ja, bedankt uh, vriend, maar uh, die is besteld en uh, alsjeblieft, je hebt contract getekend. Goeie vraag zeg. Maar dat zou ook tegen hem moeten zijn, dan zorg jij maar voor een ander kenteken. Dan wil ik hem. Ja, nou, ik vind het wel een goede vraag. Oh, ik, krijg, uh, ik krijg al via via, krijg ik al een uh, telegraafberichtje toegestuurd van november 2009. Mm -hmm. De lettercombinatie PVV mag niet voorkomen op kentekenplaten. Oh, mooi. De partij van Geert Wilde staat daarmee op dezelfde lijst als NSB, GVD, ja, ja. PKK... VVD zou ik wel weer leuk vinden. Ja, ja, zie je, daar ga je al. TBS, ja, die wil je ook niet hebben. Nee. Uh, LPF en KKK. Maar, maar, maar ik vind het wel een beetje raar dat je, als je wel VVD kunt krijgen en geen PVV. Dat vind ik echt raar. Ja, maar in Amerika geloof ik dat je zelf een kenteken kunt samenstellen. Oh, dit is grappig. VVD mag niet op nummer worden van auto's. Dat er in Nederland wel een bestelbus rondrijdt met de combinatie van de VVD. komt volgens Hoortvoerder uh, omdat de kentekst voor bestelbussen. die niet onder dezelfde categorie vallen. Uh, al uitgegeven waren voordat de lijst met verboden combinaties was vastgesteld. Hmm, lang verhaal. Grappig. Uh, en dan vinden ze, dan, uh, ze vragen dan of... Uh, Geert Wilders is boos over het verbod op de lettercombinatie PVV. De PVV-vormans stelt... Ik hoor ja, bijna niet meer. Oh, sorry. Ja, ik moet ook in mijn microfoon praten. Oh. Uh, uh, het ja, dat is, het is een soort basisding dat ik af en toe vergeet. Ja. Okay. Geert Wilders is boos over het verbod op de lettercombinatie PVV op nummerborden. De pvv voorman stelde vrijdag Kamervragen. Uh, hij vraagt of de RWD helemaal van de pot gerukt is. Oh, goed. Dat vind ik wel leuk, want dan vraag ik me af of RWD wel mag. Ja, dat alweer weer zoiets. Maar het is toch RDW? Nee, RWD. Nee, het is RDW. Rijksdienst wegverkeer, ja is Waarom staat hier dan RWD? Ja, maar het, zou Geert Wilders, Wilders dat vragen? verkeerd om gevraagd hebben... of zou de journalist dat verkeerd om opgetypt hebben? Nou, ik denk dat meneer Wilders het verkeerd gevraagd heeft. Nee, niet. ik denk dat het verkeerd om opgetypt is. Goed, maar uh, lang verhaal kort. Uh, PVV kan in ieder geval niet. Maar als er iets anders is wat je niet... Want als je uh, principieel niet met uh, RDW... Niet jawel. Oh. Nee, nu luister jij niet aan de horen. Nee, ja, absoluut. <laughs> maar als je dus... Uh, nou goed, als je RDW niet wil of... Uh, een andere combinatie. Pot. Ja, zal had, ik, had ik ook wel kunnen. Als je niet rond wil rijden met het woord pot in je, in je uh, kenteken, kun je dat dan weigeren? Ja. Dat is een goede vraag. 0800 1121. Um, ik ga mijn best voor je doen, Johan. We hebben nog 23 minuten, 22,5 minuten. Kijk, het is goed dat je meerekent. Ja. Want uh, iemand als jij moet precies weten hoeveel minuten je nog hebt... voordat de krentenbollen gaar zijn. Heel wijs. <laughs> Dag Johan, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, hoi. Doeg. 0800 -1 -1 -1. Uh, Jasper? Ik hoor iemand hmm zeggen, maar dat is niet Jasper. En uh, Johan heb ik net gesproken, dus dan is het denk ik Hans die ik hoor mompelen. Hans? Ja, hallo, dat mijn Hans. Hallo Hans. Hallo, mooi, uh, Laila Souta. Wat? Ik zeg Moin, Laila Soeta. Precies. Dat is al lang geleden. Ja, Laila Soeta. Juist, en ik wil met Mijn even zeggen dat het trans is voor goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag goedenacht, avond. Ja. De beurt op gescholden eraf. Oh ja. En in het Duits zeggen ze maaltijd. Maaltijd? Maaltijd. M-A-H-L-N-A-Z-E-I-T. Nee, wel nee, dat zeggen ze helemaal niet. Ja, dat zeggen ze wel. Ach, dat zeggen ze nooit. Dat zeggen ze wel, er is uh, één... Leila. Maar... Daar weet jij niks van, ik hoor een geweest. Er is maar één Duitser die dat zegt. Ja, wie is dat? En dat is er eentje die altijd honger heeft. En die op maaltijd, zegt hij dan. Nee, nee, nee, dat is niet waar. Oh. Dat is gewoon een, uh, net zoals hier in Twente zeggen, mooi... <laughs> ja, daar ben je alles af. Goedemorgen, je woord, klets maar goedemiddag. Wat. Ja, snap je? Ja, ik snap het. Ik heb nog iets uh, over die Carly Simon. Ja. Jorzo uh, Veen. Uh, Mick Jagger uh, zingt daar namelijk mee in haar lied. Ja. Dat is jij? Ja. Omdat je dat zei van uh, over wie dat nou eigenlijk ging, ja. had je een paar namen. Ja. Maar hij zingt wel mee in het uh, your, uh, Don't you, don't you, weet je wel, wat soort dingen. Het achtergrondkoortje. Juist. Maar daarmee heeft hij natuurlijk meteen de geruchten versterkt... dat het ook wel zo over hem zou hadden kunnen geweest zijn gaande. Nou, dat weet ik niet. Oh. Ik weet niet of... Ja, trouwens, ze hebben allebei... Of ze hebben een kind, hè? Uh, die uh, samen Cary Simon en uh, James Taylor. Echt waar? Ja, ze hebben Oh, een kind. dat wist ik dan weer niet. Nou, dat hmm. is hetzelfde als... Uh, hoe heet die vent het ook alweer? Bing Crosby. Ja. Van uh, Crosby, Stills, Nash. Oh, en ja. Young. Die kreeg na 36 jaar te horen dat hij een zoon had. Oh. En die heette Ben. Die heet Ben. Ben Crosby. Ja. Dat wist hij niet? Nee. Nou, uh, klein stukje muziekinformatie nog, ja. Ik heb nog wat. Ach. Ben even aan het kijken. Ik schrijf het meestal even op. Ja, anders vergeet ik dat. Ja, nee, we wachten wel even. Zoek het even rustig op. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja. Ik kan het niet vinden. Dit is een groot boekje. Nou, het is wel een kladblok. Maar misschien is het dan handig als je voor het dan alles op dezelfde pagina schrijft. Ja, ik heb nog een vraag die uh, straks... Het... Diagoneel... Nee, diagonaal lezen. Hoe doe je dat? Is dat van linksboven naar rechtsonder? Of van rechtsboven naar linksonder? Want als ik die ministers of staatssecretarissen. Uh, donderdag of vrijdag met die grote zware tassen naar huis heen Ja. in de auto. Ja. met hoeveel, hoeveel paparazzen erin zitten. Ik bedoel, dan kunnen ze nooit in één weekend allemaal lezen. Nee, snel lezen? Ja, snel lezen ja. ja. Hoe doe je dat? Dat, uh, dat doe je door de helft aan een ambtenaar te geven. <laughs> of vaak driekwart. Meen je dat? Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ah, ik weet het ook niet. Uh, maar diagonaal lezen doe je volgens de chatters van linksboven naar rechtsonder. Maar hoe, je het, dan, hoe het werkt, dat, ben ik bang dat we dat niet eventjes nog in uh, 18 minuten even kunnen ontleden. Ja, nee, dat dacht ik al. Want dan doet iedereen het straks, hè? Dan kunnen we allemaal uh, politicus worden. Nou, dat denk ik niet. Je hebt dus van die uh, hele goede bij zitten. Nou, misschien is er nog iemand die er iets over kan zeggen. Ik ga mijn best doen. 0800-1121. Maar goed, zeg maar even dat uh, goeie dag et cetera, mooi is. Oké, okay, dankjewel. Wat zeggen ze in kampen, eigenlijk? Nou, in kampen zijn ze meestal vrij uh, stil. Dus het is meer een beetje hum. Oh, van hum. die uh, nukkige mensen? Een nou, nukkig is misschien een beetje negatief. Hum, hum. Het is meer narrig. Als ik dat, ja, narrig, als ik dat hoor <laughs> van, hm, hm, dan denk ik, nou ja. Ja, ze zijn, ze zijn in, in, in kampen niet heel um, expressief en vrolijk en opgewekt. Nee. De meeste oh. niet, sommige wel hoor. Ja, tuurlijk. Dat ja. er een paar uitzonderingen zijn, hè. De, ja, de, de, de, de, die bevestigen de regel. En daar ben jij ook een van. Precies. Oké. Okay. Moin. Ja, moin. Moin. Moin. Moin. Moin. Dag Hans. Doei. Hubert. Goedemorgen. Of Hubert? Is het Hubert of is het Hubert? Hubert. Hubert. Maar goed, als je toch met taal bezig bent. Ik ja. woon aan de Belgische grens, dus de Vlaming mag Hubert zeggen. Maar Ach. dat ben jij niet, dus is het in Nederlands hè? Hubert. Hubert, wat kan ik voor je betekenen? Uh, nou, ik hoopte wat voor, uh, voor jou of de een naar voren van beller te betekenen uh, met de kentekens... Oh. Er, mogen, er komen gewoon geen klinkers voor in oh, de, nee. de kenteken. Oh nee, natuurlijk niet. Dus geen oma en ook geen pot. Oh, oh dat scheelt er weer een hoop. Ja, daarom maar... gaan wij ook. En, en iedere auto heeft een uniek nummer. Maar zou je bijvoorbeeld het kenteken BZN kunnen krijgen... Je kunt het kenteken BZN krijgen, maar B heeft weer met. Uh, als er een B in zit, dan heeft het met vrachtwagens te maken, geloof ik, of iets dergelijks. Oh, ja. Bedrijfsauto's. Dat is een ja, de B is de vroegere nummer van de vrachtauto's. Dat is, dat is later V geworden. Oh, dus die okay. zal nog wel een tijdje wegblijven. Oké, okay, dus een BZN, dat risico loop je niet heel snel? En... Nee, is geloof ik B. Ik, ik, ik weet alleen maar dat, er geen, uh, dat iedere auto een uniek. Uh, kenteken heeft en dat, uh, dat er geen uh, klinkers voorkomen, uh, behalve bij het Koninklijk Huis, want die werkt nog steeds met AA. Maar je zou bijvoorbeeld wel TZT kunnen krijgen? Ja, dat ja. zijn 5 kun je inderdaad krijgen. Al die afkortingen, uh, nou ja, je hebt die verboden lijst, dat dankzij de drie, ja. uh, drie uh, lettercombinaties En uh, dat is... Uh, en VVD is natuurlijk, valt ook al onder de verboden en CDA ook, dus... Maar zoals gezegd, dat is pas gekomen bij de luxe wagens. Ja, ja. Nou, En verder bedankt. kun je geen kenteken weigeren. Nee? Vanwege dat unieke uh, identificatienummer wat we hebben. Maar goed, er is natuurlijk ook er is niet snel je, reden ik, ik om een kenteken te slecht, maar... Er is niet zo snel een reden om te weigeren. Nee, lijkt mij ook hoor. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, het, is, het is jammer. Zelfs in België kun je geloof ik nu geen nummers meer kopen. Maar tot, tot kort kun je zelfs in België kun je, je eigen kenteken kopen. Nou, dat lijkt me wel leuk. Is ook leuk. Alleen... Um, zoals dat in Amerika kun je gewoon je voornaam, uh, maar dat kost je duizenden dollars hoor. Ja, maar dan, dan kun je ook, de, daar hebben ze, hebben ze altijd ook, de, want in Amerika gaan ze dat soort dingen dan ook meteen met humor doen. Ja. En dan hebben ze ook meteen grappige, dus dat is ook wel de moeite weer waard. Nou. Ja hoor, het zou, het, zou het, het verkeer leuk maken, maar het leidt ook weer af, hè, want dan gaan we de kentekens lezen. Oh, wat een leuk kenteken! Ach, ik zit er bijna bovenop. Ja. Ja. Oh, je, kunt wel een, je kunt nog steeds aan een kentekende leeftijd herleiden, hè, als je daarmee op de, op de hoogte bent. Als je een beetje weet welke lettertjes wanneer uitgekomen zijn. Ja. Ja. En ongeveer, je kunt het natuurlijk altijd nog schatten, want het loopt, het loopt nog steeds uh, alfabetisch, lexicologisch, dat is dan meteen chronologisch worden. Hè? Ja. Oh, le ja, leuke woorden. Ja, nou ja. Oké, okay, dankjewel. Ik ga de grens over. Oh, voorzichtig. En dan zal de, de ontvangst wegvallen. Oh, oké, okay. dus meteen over de grens ben je weg, hè? Zo ongeveer. Oké, okay. nou rij voorzichtig okay. over de grens. Oké, okay, bedankt. Denk om je schokbrekers. Ja, dag. <laughs> Dat doe ik. Dag, Andre. André. Hi, Alfred. Goeiedag. Oh, André, wacht even. Ik doe nog even de opgave van de crypto, want anders dan uh, raak ik mijn prijs niet kwijt deze week. Even <laughs> kijken. De opgave is uh, voor dag en daal. Voor dag en daal. Voor dag en daal. En de oplossing moet bestaan uit acht letters. En dan rekenen we de IJ als één letter. Zo. als het nu niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, waar belde je over, André? Nou, ik belde voor de, voor de kentekens, maar ja. uh, de man voor mij uh, gaf eigenlijk uh, vrij goed correct antwoord. Oh. Dus dat, mij kan je nog wel helpen met een andere uh, vraag die nog heel snel gesteld werd. Namelijk ja. die koffers die de ministers meenemen, hoe lezen ze dat zo snel? ja. Nou, dat lezen ze ook niet allemaal. De ambtenaren nee. hebben daar al hele keurige, mooie, uh, ja, wij noemen dat ze maar vroeger uittreksels. waarin de belangrijkste punten ingeschreven geschreven staan. En dan kan hij in heel die tas met papier het eventueel precies opzoeken als hij er meer van wil weten. Oh ja, maar daarom neemt hij het wel allemaal mee. Dat is niet gewoon voor het zicht. Uh, uh, nou ja, voor het zicht doen de politici heel veel. Ja. Maar hij neemt het ook mee zodat hij het ook nog in, de, in het originele stuk alles terug kan vinden. Oh, ja. Maar de highlights heeft hij op aparte velletjes staan. Want dat hij inderdaad niet heel die koffer doorwerkt in het weekend. Want ik denk dat hij ruzie heeft met de vrouw of dan wel met de man. Nou, hallo. Als, als je politicus bent dan verwacht ik toch minstens dat je wat zit te lezen op de bank in het weekend. Ja, maar geen 24 uur per dag. En nou, dat okay. moet je wel doen als je heel die koffer doorspit, hoor. Ah, oké. Okay. Nou, voor deze keer dan. <laughs> Voor deze keer. De, de, de, de, hoe weet je dat, André? Uh, nou, de, de, ik ben zelf altijd wel een beetje actief geweest in de politiek. Oh. En uh, de, op die manier uh, ja, kom je ook wel met mensen in aanraking. <laughs> ja, dan kom je met mensen in aanraking in de politiek, ja. En dan moest je ook veel lezen. Uh, nou ja... De, ja, nou ja, je zocht ook... Uh, Verzelfs, er komen natuurlijk al veel highlights eruit natuurlijk. Hè. Kijk, uh, ik was wel actief, maar had natuurlijk geen ambtenaarapparaat die dat voor me deed. Hmm. Maar dan moet je soms ook wel selectief lezen, dat klopt. Okay. En je weet namelijk altijd wel een beetje een opbouw van stukken... dat meestal aan het begin en aan het eind... Kom je, heb je eigenlijk al het grootste gedeelte van uh, een heel uh, stuk... heb je dan eigenlijk al wel in je hoofd zitten. Want dan meestal kort resumeert in het begin... en op het einde de analyse en de conclusie trekt. Oké, okay, dus als je er iets door wilt drukken zonder dat je mensen het in de gaten hebben, moet je het altijd in het midden van het politieke stuk doen? Uh, ja, daar staan ja. meestal de meest venijnige dingen in, dat klopt. Nee, dat staat er ergens op, precies halverwege. En natuurlijk kost dat 4 miljoen extra. Dat staat, dat staat er dan zo eventjes in zo'n bijzin, maar dat staat niet in het begin en niet in het eind. Uh, de, de, vaak is dat zo, en daarom zijn meestal dus die begrotingsbehandelingen zo van belang, want daar worden al die bedragen apart wordt het op een rijtje gezet, en ja. daarom wordt daar altijd heel veel aandacht aan besteed, zodat je dan precies, hé, hey, die 4 miljoen, nou komen die nou vandaan. Precies, nou, het, is allemaal wel, het is allemaal wel heel logisch natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, nou. De grote behandelingen zijn daarom ook altijd belangrijker dan de rest, omdat het daar meteen over de knaken gaat. Ja. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. En nog een... Uh... Hele fijne restant ja, van de uitzending. Dankjewel. Jij ook vast een goede morgen, middag, avond en een uh, uh, goede kerstvakantie. Afvast. Ja, nou geweldig. Trouwens over dat, uh, die discussie van uh, avond en nacht en morgen. Ja. Uh, als om 12 uur de nacht begint, waarom heet 12 uur dan middernacht? Hey, dat is een goede om erover na te denken. Oh, <laughs> daar gaan we weer. We hebben de beerput weer geopend. Welkom. Fijne dag met de wijn met niet te veel douw deze ochtend. Nee, oké. Okay. Yo, doei. doei! 0800 1121 Hans. Ja? Hallo. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Met Hans Bruggeman. Dag, Hans Bruggeman. Ja, dit is zo'n wens van me. Acht jaar geleden, toen je de eerste keer zwanger was, klopt dat? Ja. <laughs> Acht jaar geleden? Nee, nee, nee, nee. nee. nee maar hoe lang dat was? Nee, dat, dat, uh, ze is net zes geworden, dus dat was toen, ik, toen ik de eerste toen, keer net ja. zwanger was, was zes jaar en negen maanden geleden. Toen luisterde ik vaak de nachten. Ach. En dan was het met kampen, daar reed ik heel vaak doorheen, want mijn tweede zusje woonde in Ruinen. Ja. En mijn buurvrouw, zo ongeveer in Amsterdam, ik ben inmiddels verhuisd, dat was de dochter van de leraar Duits, veerman. Heb je die nog gehad? Op nee, nee, want ik ben geen oorspronkelijke kampenaar. Oh, dat niet. Nee. Maar daarover ik nu wel... Ja, ik heb toen heel vaak geluisterd. maar het lukte nooit. Dan zat ik te vroeg aan die telefoon. Dat mag <laughs> natuurlijk niet. Maar dan was het weer om of dan ging het niet. Maar dit is nu over u hebt of u heeft. Ja. Ik was nou weer wakker vannacht. Ik ben inmiddels 84 en... Uh, gaat allemaal nog redelijk goed. Oh. Ik denk, dat dat is toch, dacht ik, heel duidelijk. Oh. Dat komt ook uit het Frans, de beleefdheidsvorm van u. U kan zowel één persoon als meer personen zijn. Maar in het Frans kun je nooit zeggen... Uh, als u ziet dat je dan die vorm van tu gebruikt... dan heb je de meervoudsvorm in het werkwoord... En dat was oorspronkelijk in het Nederlands ook. Je hebt, dat is één persoon. Mm -hmm. En heeft kan zowel voor meerdere... dan zeg je nu weer in het Nederlands hebben... maar in het Frans niet... Maar de voelvorm, majesteit, majesteit bijvoorbeeld, spreek je altijd aan met u. En zo is ook in het Nederlands, dacht ik, ontstaan dat je bij u altijd heeft zij en niet u hebt. Maar we zeggen niet, uh, we zeggen niet uh, u hebben. Nee, daarom, dat is in het Nederlands anders dan in het Frans. Maar vroeger was de beleefdheidstaal ook in Nederland ook vaak in het Frans. Dus ik, ik denk, maar het is nu midden in de nacht en ik kan niet een boek pakken om dat op te zoeken of dat zo zit. Hmm. Maar ik dacht dat dat u heeft, dat dat nog die beleefdheidsvorm heeft, de afstand, de u-vorm en hebt. Dat was van je. Oké, okay. ja. Dacht ik. Ja, maar, maar ik er staat mij ook iets bij hoor van is. school. Ja, wat zegt u? Wat zei je, Hans? Ik, ik vind het zo leuk dat na zes jaar het gelukt is dat ik een Om eindelijk doe... een keer tussendoor te komen. Ja, want ik, ik luister niet ook weer vaak. Je bent op een andere avond ja. of nacht en je ja. bent bij een andere firma. Ja. <lacht> nee, nou, ik vond het zo leuk. Ik denk, ik, ga het, ik ben uit mijn bed, want ik... Ik woon in een aanleunwoning in Amsterdam. Oh. Maar ik heb een bed van de andere kamer hier naartoe gekomen. Ik denk, nu ga ik het weer eens proberen. En verdomd, de tweede keer was het raak. Ach, nou, ik vind het geweldig. En ik je... vond, ik vond je, was, je was de moeite waard, hoor. Ja, en ik luister voor Je bent dus op donderdagavond. Ja. Donderdagnacht. De donderdagnacht van 2 tot 6. Nou, ik zal er een feest van maken. Moet ik je even wakker bellen volgende week? Oh, heel graag. Oké, okay, heb ik je nummer? Ja, heb ik opgegeven. Oké, okay, bel ik je volgende zeg, week om twee uur even een, een, wakker. Een kinderdroom is vervuld. <laughs> nou, nou, Allee. nou, nou. Wat 84 kinderdroom. Je was, je was 78. Ja, <laughs> nou, goed zo. Best bedankt en okay. succes met het programma. Oké, okay, tot volgende week, Hans. Ja. dag. Dag, Margriet. Ja, met met Magrita. Ja. Ja. Hans heeft voor mij even eigenlijk al gezegd wat er gezegd moest worden, maar mijn reactie was gelijk, dat heb ik gewoon op school geleerd. <laughs> dat ja, maar er staat mij ook iets van bij met inderdaad beleefdheidsvorm en... Uh... Ja. Ja. Maar ja, ja misschien dat ik uh, ook wel een jaar oud ben. Ik ben wel geen 84. Maar, maar is het, maar, maar is u heeft... Dat is heel normaal. Ja, hè? Ik zou het niet anders weten. Maar u hebt is. Um, de... Dat het allemaal tegenwoordig maken die voor mij jongelui, zeg maar, dat Nederlands gewoon hun eigen taal. Ja, dat ze dus niet, niet naar de gewone. Ja, zoals ik het geleerd heb. Zo dat wordt het ze... niet meer gesproken ook. Er zijn nee. zoveel ja, Engelse woorden tussen en, en afkortingen. Ik denk dat het misschien daardoor u heeft gewoon weggegaan is. Ja, maar het, eh, ja, u hebt is, gewoon, is ook een klein beetje gewoon weggesleten of zo net als... Ja, uh, dat, nou uh, nee, u heeft het weggesleten. Oh, ik dacht u hebt. Ik zeg nooit u hebt. Nee, maar is dat dat, dat, dus zo is, zo is zo moet het ook niet. Het moet zijn, u heeft. Oh. <lacht> zo <laughs> ja. moet het zijn. Nee, maar het mag allebei. Toch? Nou, ik, ik vind het raar klinken. Ja, dat is ook zo. Het, uh, het, het, dat, het, het, als je goed. dat... Ja, ik ben dat mijn leven lang gewend, u heeft. Zo heb ik dat op school geleerd. En ja. van mijn ouders natuurlijk. Ja, ja. Maar <laughs> dat, was, ja, dat, was, dat was eigenlijk maar kort. Ik, ik heb niet zo'n lang verhaal als mijn voorganger. Nee, nou, het geeft ook helemaal niks. Nee, dit is, nee uh, maar wat ik wel even leuk bedacht met die kentekenen. Als, als de koninklijke familie a gebruikt, kunnen ze ook een keer aap krijgen. Ja. ja, dat duurt nog even. Dan zijn ze wel een paar uh, auto's verder. Ja, maar het leek me wel leuk. <laughs> nou, ik, ik wacht nog even op het moment dat Willem-Alexander met het uh, woord aap... Uh, ja, of zijn dochter. Een van zijn ou. dochters. Ja. Nou, we, we, we gaan er even op letten. je wel. Al ik he. het gun, hoor. Laat, ik oh, ik, eh, nee, nee, nee. nee nou, nou, je, je zou het mee. hartstikke leuk vinden. Nou ja... Ik vond het grappig, de gedachte was grappig. Ja, want dat zei AA en dan, nou ja, dan kon er een aap achterkomen. <laughs> dan komt de aap uit de mouw? Bijvoorbeeld. Nee hoor, voor mij mogen ze blijven. oh gelukkig. Nou, dank Zo, <laughs> nou, geen dank. <laughs> Doeg, Dag. hi. Um, eens even kijken, Annemiek. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, zeg het maar. Uh, nou, ik wilde de oplossing voor de cryptogram doorgeven. Nou, dat, dat komt goed uit, want die missen we nog. Nou, volgens mij is het vroeg rijp. Nou, het is ongelooflijk. <laughs> He, ik ben blij dat je ermee doorkomt, zeg. Nee. Maar, maar raakte jij ook een beetje in de warm van de ei? Nee, nee, maar je had het al meteen natuurlijk verteld, hè? Dus het was voor mij zelfs nog een hulpje. Oh, ja, zie je wel. Ik wist wel, want dat het... er een ei in moest zitten. De, de, de, de, en dan ga je al woorden met een ei zoeken. En dan, dan ga je daar uh... zitten denken en dan douw en rijp. Nou ja, en zo kwam ik dan op vroeg rijp. Oh, oké. Okay. Nou, het is, het is helemaal goed en ik ga weer aan de prijzenkast schudden. En dan uh, valt er vanzelf wat uit. Nou, hartstikke leuk. En dan stuur ik het naar je op als je het goed vindt. Helemaal goed. Um, Annemiek? Annemiek? Hallo. Hallo, Annemiek? Ja, hoi omdat je de laatste bent, mag jij kiezen of ik je een goede morgen of een goede nacht wens? Nou, ja. Nou, laten we dat nog maar op goede nacht houden, hè. Want dan houden we het aan die 666, dus om 6 uur wordt het een goede morgen. Oké, maar dan wens ik je nog twee minuten lang een ontzettende goede nacht. Nou, dankjewel. En dan jij alvast een goede morgen voor zometeen. Oké, dankjewel je Dag. Dit was Nachtzuster. Tot volgende week. Dag.